Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Zometeen begint de zaak tegen Fuad L. Hij zit vast voor dodelijke schietpartijen in Rotterdam afgelopen september. Verslaggever Matthijs van de Wiel volgt de zaak. De drievoudige moord natuurlijk. Op zijn buurvrouw Marloes, haar dochter Romy en op huisarts en docent Jurgen Dame. Er komen nog twee andere verdenkingen bij die bij die drievoudige moord ondergeschikt zijn. Ook ondergeschikt bij een latere eventuele strafoplegging. Namelijk de brandstichting. Bij hem thuis en op het Erasmus MC en verboden wapenbezit. De rechter beslist vandaag of voor L. L. langer vast blijft zitten. en welke onderzoeken nodig zijn. Hij is zelf trouwens er niet bij in de rechtbank. De Israëlische voetballer Gekif Jetkeskel van de Turkse club Antalya Spor is opgepakt... nadat hij na een doelpunt met een gebaar verwees... naar de oorlog tussen Israël en Hamas. En werd direct uitgefloten door het publiek. Zijn club schorste hem. En ook de Turkse politiek is niet blij. Die zien het als een provocatie, zegt correspondent Mitra Nazar. Dit is uh, opnieuw een dieptepunt in de relatie... tussen Turkije en Israël natuurlijk. Uh, die was al niet al te goed. Al een aantal maanden sinds het begin van de oorlog. Uh, Erdogan, uh, president Erdogan... Zich regelmatig vrij extreem uit over Israël. Zelf zegt de voetballer dat hij niet wilde provoceren, maar alleen wilde oproepen tot het stoppen van de oorlog. Hij is inmiddels weer vrij. Over een paar weken is het carnaval en dat betekent topdrukte bij schminkworkshops in Limburg. Want daar wordt het feest niet alleen gevierd met prachtige outfits, maar ook met een gezicht vol kleuren en glitters. Hoe je dat mooi kunt doen leer je bijvoorbeeld bij de schminkles in Nederweert. Dat trekt ook mensen van boven die rivieren, zoals deze vrouw uit Noord-Holland. Het zit in het bloed, bij ons leeft het ook in Zwaag. Uh, Zwaag heeft de grootste optocht boven de rivieren. Dus daar zijn we ook een beetje mee besmet. Uh, wij vinden het wat minder. Dus wij gaan zelf naar Maastricht. Uh, naar de vaste lavond. En dan met dit gezicht? D dan met dit gezicht. <laughs> Hopelijk. Komende weken zijn er elke dag schminkworkshops in Nederweert, Maar ze zijn allemaal al volgeboekt. Het weer. Winterse buien met regen, sneeuw of hagel. Die neerslag kan bevriezen, dus pas op voor gladheid. Tussen de buien door is er ook wat zon. En het wordt vandaag een graad of twee. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Rabbit hole. I searched for the impossible Through storms of struggle I had gone To find a home Trees of glitter, streets of gold Desire to find a rabbit hole A place of trust, a land of hope Oh, I know I'll find my home You say the only cure is To fall in love with Alice I see you getting mad, I could lose my head My love is a sin, never wins Woke up in the promised land Dat was Alice van Cloud Cuckoo. Welkom in het uh, tweede uur van uh, de eerste uitzending van uh, 2024 Rainbow Radio Ja. Yep. ja ja Het gaat weer snel. Het rolt er ook zo uit. Het ja. er mooi uit. Rollen, ja. Ja. Want we zijn inmiddels, hoe lang zijn we nou al bezig met... Uh, met dit programma. Ja, met dit programma. Z -z uh, juli volgens mij... Uh, 2020. 2020 ja. in de zomer, ja. Ja, precies. En uh, toen kwam ik er in juli of zo bij. Ja. Dus 3,5 jaar nu. Ja, time flies ja. inderdaad. Ja, ja. ja, we hebben net uh, geconstateerd, 3,5 jaar. Hoe kunnen we dan zeg maar al vierde keer een uitvinding hebben gehad van top... Ja, in drie jaar heb je toch een vierde keer. Oh ja, zo ja. werkt ja. dat natuurlijk. Ja, dan, ja, en rekenen op het bij, in de basisonderwijs wat bij mij niet helemaal uh, zeg, uh, goed aangekomen, om het zo maar te zeggen. Uh, volgend jaar, of dit jaar eigenlijk, uh, Rainbow Radio top. Ja, 55. 50. Ja, gaan ja, ja. we dat doen. Ja, heel goed. 24 en een jaartje erbovenop. En dan uh, gaan we ga ja, er een lustrumpje ja. van maken. Ja, ja, ja. Ja. Uh, maar we beginnen eerst met een uh, ja, soort van studiogesprek. Ja, uh, dat uh, is iets nieuws. Uh, nou ja, we doen het wel eens vaker, maar nu echt een beetje officieel. Ja. En dat is een, een item wat, uh, wat, wat jij ook hebt willen inbrengen. Ja, ja, ja. Dat, uh, en, en het, het komt omdat ja, het, is toch, de, de, het onderwerp is, is zodanig dat het niet zo makkelijk is om iemand te vinden die daar een interview natuurlijk over kan geven. Ja. Uh, want dan zou je iemand uit Italië moeten hebben, toevallig, of een correspondent van de NOS. Nou, of die nou meteen staat te springen voor ons programma uh, een interview te geven. Dat is maar de vraag. Um, nou, het is, uh, het is uh, duidelijk dat in Italië... veel verandert op het gebied van... Uh, LHBTI. Mm -hmm. uh, uh, acceptatie. In ieder geval is dus een... een, een, een ja, uh, redelijk extreem rechtse uh, regering geworden. Uh, en, uh, die, uh, pas geleden. En uh, voorheen... Uh, is er wel een geregistreerd partnerschap mogelijk gemaakt voor uh, LHBTI'ers. maar um, uh, daar is niet de adoptie van kinderen in opgenomen bewust. Um, en en uh, uh, daar wringt de schoen nu een beetje. Uh, er was een wet in de maak om het mogelijk te maken voor ouders van gelijk geslacht uh, kinderen uh, dat de partner zeg maar die niet de biologische ouder is ook op de geboorteakte van het Kind zou komen. Dat was nog niet zo? Dat was nog niet zo. Er is een, een wet in de, was in de maak in de vorige regering, die mm -hmm. is er nog niet doorheen gekomen. Mm -hmm. En nu is deze regering er en die wil het eigenlijk niet. Ja. Uh, en, uh, maar op voorhand van deze wet hadden uh, steden zoals Padua en Milaan uh, wel al. Dat geregistreerde, de partner geregistreerd op een geboorteakte van veel kinderen. En uh, uh, nou ja, nu is deze huidige regering. Uh, wil die wet niet invoeren. Die uh, ja, zijn er tegen. Ze worden ook door het Europees Parlement wel eigenlijk uh, aangemoedigd om het wel te doen. Ja. Maar ze willen geen inmenging van het Europees Parlement. En ze, uh, ze zijn juist bezig om. Uh, het het uh, ja, homoseksueel of de hele LHBTI-community uh, zwart te maken, eigenlijk, in de ogen van de Italianen. Uh, ze gebruiken het echt als een politiek machtspel, als het ware. Ja, we hebben het hier over de Fratelli d'Italia, ja. de broederschap ja. van Italië. Ja ja, ja, ja, En, uh, en uh, nou ja, dus die, uh, uh, die zeggen ook dat. Uh, uh, het gebruik, bijvoorbeeld uh, de maak van een draagmoeder... is eigenlijk het kopen van een baarmoeder. En dat is eigenlijk verhandelen van baarmoeder... wat dan vrouwonvriendelijk is... En uh, nou ja, ook in, in het belang van het kind is het slecht om twee vaders en twee moeders. Elk kind heeft het recht op een moeder en een vader. Nou, dat soort uitspraken, dat ken je wel. En uh, nu is het zo dat ze zelfs via de rechter bezig zijn om de huidige uh, geboorteactes... waarbij de partner ook als ouder staat, om die te vernietigen... En de partner daar dus af te halen en dus volgens de wet erkende uh, geboorteakten uh, ervan te maken. Dat betekent, ik, heb, ik, ik ben van de tijd dat uh, ik met mijn uh, toenmalige partner twee kinderen uh, kreeg en wij ook niet de mogelijkheid hadden op dat moment in Nederland om, ja. uh, om uh, een tweede partner of een tweede ouderschap uh, uh -huh. van gelijke seks zeg maar, te hebben. Mijn eerste kind is in 88 geboren. En uh, ik kan je vertellen dat dat heel lastig is. Want als je kind naar het ziekenhuis gaat... als, als je niet de ouder bent, kan je eigenlijk niet bij het kind. Je mag ook niks beslissen ja. uh, uh, voor dat kind. Als, als ze mij zouden vragen van mag het geopereerd worden... ik kon daar toen niks over zeggen. Want ik was er niet, je biologische, was niet de biologische moeder. De hoede, dus en ja. dus, uh, en uh, als ik naar het buitenland ging... dan moest ik van mijn partner een briefje meekrijgen... Uh, dat ik met mijn kind naar ja. het buitenland mocht. Ja, toestemming hebben Dat was best heel lastig, want de helft van mijn familie woonde in Frankrijk... en in principe je word, werd je niet zo heel veel gecontroleerd. Maar ik ging ook met het vliegtuig en dan werd je wel gecontroleerd. Ja. Dus, uh, en dan moest je gewoon aantonen dat dat kind jouw kind was. Ja. En uh, uh, ja, dat, dus dat is ontzettend ingewikkeld. En deze ouders, die sommige al kinderen hebben van vijf, zes, zeven jaar... Uh, waarbij de ouder ouder is... Ja. op het geboorteakte staat... die, die, die wordt eraf gehaald. Ja. Die heeft dus helemaal geen zeggenschap meer over dat kind. Terwijl dat kind gewoon... Ja, in zijn feite, of haar kind. In feite komt het erop neer dat zo'n zo kind eigenlijk... ineens een moeder of een vader... Verliest? een ouder verliest. Ja, ja, ja, ja die, inderdaad. Die, die daar ja. niks meer over mag zeggen. Ja, de, klopt. Ja. Ja. dus Het is, uh, het is uh, afschuwelijk. Maar, uh, dus om uh, um aan te geven dat een ultra-rechtse regering uh, in een land ontzettend veel teniet kan doen... ten opzichte van wat er al was, wat al niet enorm ja. veel was ja. uh, binnen, binnen Italië. Ja. Maar uh, dat wel, en, en nou, zo'n regering kan dus zorgen dat, uh, dat het teruggedraaid wordt. Zeg ja. en, dus, en dat is wel heel heftig, buiten het feit dat je verwacht dat we juist vooruitgaan... Ga je dus achteruit in dit geval. Nou ja, en dat ook binnen het construct van de Europese gemeenschap. Ja. Hè? Wat, wat natuurlijk ja. toch ook wel zo'n ding is. En, en, we hebben het net in het vorige uur gehad dan over de, het verbod tegen de homoconfessietherapie Wat getraineerd wordt door uh, uh, bepaalde partijen met een, uh, vanuit een, uh, een uh, ideologische levensbeschouw. Om het zo maar te zeggen. Maar het terugdraaien is ook nog eens iets wat gebeurt. En dat hebben we natuurlijk in Hongarije hebben dat ook al gezien. Ja. De regering van Viktor Orbán. Maar um, nou we denken allemaal, het zal niet zo'n vaart lopen. Precies. Maar het kan dus wel zo'n vaart lopen. Ja, precies. Ja, ja, dat betekent toch ook is, dat we eigenlijk wel waakzaam ja, moeten zijn. Absoluut. Uh, hoe die, uh, die vrijheden van ons... Dus De uh, uh, vrijheden zijn geen zekerheden. Nee precies. nee, precies. Nee, precies. En dat allemaal onder het mom van uh, het binaire stelsel, om het zo maar te denken. Ja, hè. ja, ja precies. Ja, ja en, en het laat ook zien dat als je, als je stilstaat als land... of uh, ja, eventjes denkt van we zijn er al. of Het is genoeg of het is overdreven om nu bijvoorbeeld iets in de grondwet vast te leggen. Dat het dus ook weer heel makkelijk is om inderdaad achteruit te gaan. Dus stilstand is achteruitgang, daar geloof ik echt in. Ja. Uh, en als je dan bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, die heeft nu in de grondwet vastgelegd... dat discriminatie tegen mensen om hun uh, seksuele voorkeur, dat dat verboden is per artikel 1. Stel dat was in Italië gebeurd, dan was het drie keer zo moeilijk om... Um, uh, om iets te draaien, om iets terug te draaien. Dus zo'n grondwet is echt uh, heel belangrijk. En als je dan ook nu kijkt bijvoorbeeld um, naar de, Nederland, de Nederlandse formatie. We hebben natuurlijk ook best wel conservatief gestemd in november. Uh, uh, dan, dan kunnen ze natuurlijk nog steeds heel veel proberen. Maar er kan al een stuk minder in Nederland. Gelukkig, omdat we... Dus heel veel vooruit hebben gedaan. En ja. in Italië hebben ze vooral heel veel stilgezeten. Ja, ja. hij bestaat nu uh, bijna een jaar, hè, geloof ik. Uh, ja. uh, de, Malone, de aanpassing ja. van, het, uh, van, nee, van de, van de, oh. de Nederlandse ja, grondwet. Uh, ja, van ene uh, ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ja. ja Want dit, wat je zegt, uh, Jelmer, het, zelfs het hoge rechtshof in Italië... Ja. Uh, uh, heeft dus eigenlijk geen poot om op te staan. Nee, dus, want zij nee, zijn in principe ook klopt. tegen het terugdraaien van... Deze hele optie, ja, die zijn daar tegen te en die, die, die verzoeken de regering om ook uh, daar een wet voor te maken dat dat gewoon in heel Italië mogelijk is. En, want in Rome kunnen, kunnen stellen dus niet een kind uh, op beide namen zetten. Dat, dat, uh, dat gaat dus per gemeente, in Milaan kon het wel, nu ook niet meer overigens. Uh, omdat deze situatie is ontstaan dat ze juist verplichten om dat weer terug te draaien. Dus nou ja, er, er ontstaan hele, hele vreemde situaties. En, uh, en ja, dat, dat moet niet kunnen in deze, uh, in deze tijd, zou je denken. Maar, ja. Uh, ja, dus. laten, we, laten we kijken hoe we dat ook uh, met elkaar kunnen ondersteunen. Hè? De, ja. we, we zijn uiteindelijk toch een soort van één uh, Europa. Dus laten we dat scherp blijven. Nou, toepasselijk nummertje dan maar, toch? Ja, ik uh, dacht uh, speciaal voor Italië, manneskin met. Eh, vedete, si ti Loro di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 Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sono sempre fuori Ma sono fuori di te Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale, poi lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento, senti le prezze, con una la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenta, prova a tagliarmi la testa perché Maar je bent testa. Ma Groot over alles wat we kunnen bereiken. Nederlanders dachten in deze eeuw nog nooit zo positief over LBTI'ers als in dit jaar. Sinds 2015 is het aantal landen waar homoseksualiteit strafbaar is aanzienlijk afgenomen. Maar 63 hebben we nog te gaan. Vorig jaar nam Nederland de discriminatie van LBTI'ers expliciet op onder artikel 1 van de grondwet. homoconversietherapie verliest terrein en historisch in Oost-Europa de openstelling van het huwelijk in Estland. Genoeg positiefs dus om ja vast te houden in het komend jaar dat ons te wachten staat. Een jaar waarin nog steeds van alles om ons heen gebeurt. Een oorlog, genocide, conflict en een hardnekkige, conservatieve wind die nu ook democratisch voet aan de grond heeft gevonden in Nederland. Er staat ons een zeer onzeker, maar vooral onvoorspelbaar jaar te wachten. Een jaar vol strijd. Strijd. Strijd kost tijd. Tijd en strijd. De tijd kom je niet onderuit, je gaat zelf over de strijd. Denk aan Jacques Sonne die sinds de jaren zeventig al strijdt voor het verbod op homoconversietherapie. En zoveel mensen die strijden voor gelijkheid en bestaansrecht op hun eigen manier. Die denken niet aan tijd, maar die denken aan de strijd. Vijftig jaar later stelt de ChristenUnie een wetenschappelijk onderzoek in over de gevolgen van homoconversietherapie. Vertraging maakt moedeloos, maar moedeloosheid kan nooit betekenen dat je de strijd opgeeft. Blijf praten, spreek je uit. Stop met schrijven, start met strijden, zoals Sam Cornijn al zei. Woorden doen ertoe, het is aan jou wat je ermee doet. Droom groot over wat je allemaal zou willen bereiken. Zonder grote dromen geen grote ideeën. Grote veranderingen beginnen klein, droom nooit klein over wat bereikt kan worden. Blijf strijden, de waarheid doet pijn omdat we misschien te veel gehecht zijn aan aannemelijke leugens. Verworven vrijheden zijn geen zekerheden. Dat blijkt overal. Kijk naar Italië. Een zo westers land. De oorsprong van de democratie, de filosofie, de geschiedenis van het denken ligt daar. En nu lijkt het daar als eerste het gezond verstand ten onder te gaan. Dus ook strijden en stop niet bij het eerste paaltje... Stop niet bij het eerste mijlpaaltje, maar begin daar pas. Begin daar met de strijd. De strijd is nooit voorbij. De strijd gaat een leven lang door. Een strijd kost tijd, maar de invulling geef je door. Jelmers Journaal in Kleur. Nou, dat is weer een, een tekst, een mooie opening denk ik van 2024, om ja, eventjes goed de focus neer te zetten, droom groot. want ja, grote dromen kunnen ook al vrij snel beperkt worden door zeg maar de context, en dat betekent ook dat als je groot wil dromen, dat je daar ja, toch een beetje voor moet knokken. Ja, precies. Keep focused. Ja. Ja, ja, mooi, ja. Euh, mooie tekst. Ja. En met, oh, wacht even. De, de, de microfoon kwam. Ja, de, de microfoon kwam even van boven. Maar, uh, Anja Het is altijd handig als ja. ik wat zeg dat ja. ik dat in de microfoon ja, handig. Als ik wil dat iemand dat hoort. <laughs> Een beter idee. Ja. ja, dat heb je met Droom groot, maar als je een beetje klein bent, dan wordt het lastig. Ja, dat is het lastig. Hij stond het groot, maar... Dus, uh... Als je wil dat iemand je dromen hoort. Ja. Dan, uh, ja. Jan, je hebt er ook een mooi nummer bij uitgekozen. Vertel daar ja, die, dan. Ja, uh, die gaan we zo meteen inderdaad draaien. Uh, dat is van Joost Klein, natuurlijk uh, Nederlands trots dat uh, dit jaar naar het Songfestival mag gaan. Uh, Joost Klein heeft een unieke, uh, is vroeger populair geweest als YouTuber, toen keek ik hem nog niet echt vaak. Uh, zijn muziek is mij wel steeds vaker zijn, uh, gaan opvallen. Heeft allemaal zeer, ja, nou bijna literaire teksten in, een, uh, in zijn nummers. Uh, kijk, uh, nummers als Jong is, uh, is heel bekend ook in uh, Oostenrijk en Duitsland. Mm -hmm. uh, Duitsstalig nummer ook. Uh, Wachtmuziek zit heel veel poëtische teksten in. Uh, hij heeft een nummer waarin hij bijvoorbeeld zegt... Uh, waarom had ik geen horloge toen ik nog de tijd had? Mm. Nou kijk, als Prachtige je, als je doordenkt ja, over uh, die ja, tekst. Ja, ja, ja, ja. Ja. En in het nummer Droomgroot zingt hij over... Uh, ja. Uh, het leven is geen Google Maps, dus ik volg mijn eigen weg. Uh, zijn naam is klein, hè? Joost Klein, maar zijn ja. droom is groot. Dat is zeg maar het terugkerende tekst die in dat nummer gezongen wordt. Um, ja, het heeft een beetje heftige tussenstukjes. Dus sommige mensen zullen de misschien denken wat een herrie. Maar als je focust op de tekst, dan uh, ja, daar komt de boodschap, denk ik wel over. En, uh, wil je nog wat meer lezen over Joost Klein en zijn deelname aan het Songfestival? Dan kan je dat natuurlijk opzoeken, want hij, heeft, uh, hij, is hij zingt niet zomaar over de dingen waar hij over zingt. Hij is ook uh, een tijd lang uh, opgegroeid als, uh, als weeskind, zeg maar. Uh, dus uh, zonder ouders en dat komt ook vaak uh, terug in zijn nummers. Uh, dus ik dacht een mooi toepasselijk nummer bij een jaar waarin we groot moeten dromen. Want als je niet groot droomt, dan is wat je bereikt nog kleiner. Dus uh, ja... Uh, gaan we dan nu naar dat nummer luisteren? We gaan naar daarnaar... We gaan uh, ja. naar uh, Joost Klein met ja. Droom Groot. Uh, Hij staat al klaar. Vorig jaar uitgebracht, 2023. De camera's op de His name is small, but his dreams are big. Zijn naam is klein, maar zijn droom is groot. Hij kreeg er iets van voeden, het was rood. Morgen is niet belangrijk. De kansen klein, we dromen groot. Zoveel mensen verloren binnen verloren zoon. Maar op een dag gaan we dood en dat is dood geworden. En single, Droom Groot. Ja, dit was, uh, het was uh, Joost Klein met uh, Droom Groot. Zoals hij zelf wordt afgekondigd uh, door een Engelstalig announcer over het nummer heen. Uh, kijk nog meer van zijn muziek. Als je nu dacht, het is een beetje ja, niet mijn smaak. Dan moet je misschien alleen zijn teksten lezen. Want uh, daar gaat het vooral bij hem op. Ja, dat is dus wel interessant droom, om de teksten erbij te nemen. En dan, uh, uh, uh, hoe heet het, uh, ja. dan krijg je wat... Uh, ja, en dan wordt het een heel beeld. helder, zeg maar. Wat, dan krijg je een ander beeld. In in een beeld ja. Inderdaad. Ja. Dus we gaan hem ja, natuurlijk volgen, want uh, in mei hebben we traditioneel altijd de aandacht ja. voor uh, het, het, het en, van. Van. en we zijn heel bekend. Uh, benieuwd natuurlijk naar wat zijn inzendingnummer ja. wordt. Want, ja. Uh, Absoluut. nou ja, je hebt in, bij het Songfest natuurlijk wel vaker zo'n poppocast. als dit nummer misschien uh, visueel kan worden op een podium. Hè, met al die. Uh, nou ja, een flink up tempo zeg maar, maar waar hij dan voor het Songfestival mee komt, dat is dan. Uh, nou, dat, ja, dat, dat, is, uh, dat wordt nog even verrassing gehouden. Uh, ja. ja. We gaan even naar een uh, rondje actualiteiten. Ja. ja. Ja. En het eerste was dus uh, uh, dat uh, Erdogan uh, een aanval inzet op LHBTI's. Hmm. Op 17 december uh, kwam hij achter dat uh, uh, hij, nee, op, op 28 mei, sorry, voor, afgelopen jaar. Uh, was Turks Erdogan uh, dus uh, weer als, uh, als uh, president van Turkije oh, ja. gekozen. En hij had uh, zijn uh, eerste uh, toespraak uh, na zijn uh, verkiezing. Dus. Uh, in midden in een wijk in Istanbul. En hij riep naar de menigte, die voor hem daar was natuurlijk... is de oppositie pro-LHBTI? Nou, dan werd er gezegd... ja, laten we de LHBTI infiltreren in onze partij. Nee, roept de menige, voor ons is de familie heilig. Dus, nou ja, lang verhaal. De gemeenschap, de LHBTI-gemeenschap... Uh, ...wordt uh, behoorlijk onderdrukt uh, in Turkije op dit moment. Uh, ze worden gezien als het gif dat geïnjecteerd wordt in de familie. En uh, een, een uh, sterke uh, familie uh, maakt een sterke natie, uh, ja, natie voor hun. En um, dus alle, alle LHBT-rechten staan eigenlijk ontzettend onderdrukt... ...sinds hij aan de macht is en... Um, ja, wie de straat op gaat en, en met, met uh, hand in hand loopt, uh, krijgt uh, geheid met politiegeweld te maken en dat soort zaken. Dus het is uh, het gaat heel slecht daar. Uh. Ja, voor ja. mensenrechten. En het is het al oude klassieke verhaal van uh, zeg maar deze uh, autocratieën. We dus ja. kunnen hier niet spreken over een democratie. Nee, uh, nee, zeker niet. Hoewel Turkije zich wel officieel zo mag noemen... maar je kunt je ja. afvragen in hoeverre het allemaal vrij is. Het schijnt trouwens een enorm verkiezingsjaar te worden. Hè? Dus over ja, de hele wereld. Jaar uh, wordt uh, ja, spannend. Ja, ja, er worden heel dus, veel uh, landen inderdaad. Amerika ja, natuurlijk. Oh, ja, en dat ja. sowieso. En uh, ik geloof dat er iets in totaal van... Uh, wat was het? 80% of dergelijke. Ja, ja hele grote. Gaat, uh, van ja, de wereld ja, gaat inderdaad. Ja, ja, uh, ja ook stellen. Rusland. Maar goed, uh, er staat bijna al vast. Hè, ja, we het de, het, uh, zullen we wedden? Ja. Ja. <laughs> als je daar nou eens je geld op moet zetten. Nee, dan dan precies, won je. maar goed, dat is toch ook een trurigheid en top. Nou, dan gelukkig maar iets heel uh, wat, uh, wat positievers. Uh, namelijk, we hebben Letland, zeg maar, wat inderdaad de openstelling van het huwelijk, uh, burgerlijke huwelijk heeft sinds 1 januari officieel. Maar ook Griekenland wil openstelling van het huwelijk... ondanks de bezwaren van de kerk. En um, de Griekse overheid wil dat het huwelijk ook toegankelijk wordt. Um, eerder zei premier Kyriakos Mitsotakis... al dat de Griekse maatschappij er klaar voor is. En hij zegt... de openstelling van het huwelijk zal gebeuren... en is onderdeel van onze strategie. In ieder geval sinds 2015 is er al een wetgeving van kracht... waarin LHBTIQ... Plus koppels hun relatie kunnen registreren. Maar daar horen dan een handjevol rechten bij, die nog niet zo compleet zijn. Dat is binnen natuurlijk. En uh, uh, daarom wordt er ook gezegd: hoppakee, dat huwelijk moet opengesteld worden. Ja. Nou, sinds de aankondiging heeft de Griekse orthodoxe Kerk niet verwonderlijk zich hier fel tegen uitgesproken. Uh, kerkleiders hebben een opiniestuk geschreven waarin ze uh, het verwerpen. En uh, ja, nou ja, volgens het statement van de kerk zouden de kinderen van LHBTIQ koppels worden behandeld als accessoires of gezelschapsdieren. Nou, Ook dit bij is weer zo'n geluid. Ja. Ik geloof niet. Ik geloof, ik ben er echt ontzettend van overtuigd dat met name LHBTIQ koppels kinderen zeer bewust... Veel bewuster dan, dan hetero. Kan nooit gebeuren per ongeluk, hè? Echt niet dat als <laughs> nee, ah, ja. nee, nee, het gezelschap is. Precies. Het is toch gewoon meer dan een godsbeel, ja. inderdaad. Dus, uh, nou ja, goed. In ja. ieder geval, uh, de overheid uh, die houdt bij stuk. En um, uh, ze zeggen altijd, we luisteren altijd met respect naar meningen van de kerk. Maar tegelijkertijd luisteren we ook naar de geluiden uit de maatschappij. Dus, ja. wordt vervolgd. Oké. Okay. Nou, dan tot slot ook nog wat uh, eigenlijk een opbeurende reeks aan lijstjes die we dit jaar kunnen gaan vieren. Hè. Dus uh, ah. LGBTQ Anniversaries of uh, ja, Milestones worden ze natuurlijk ook genoemd in het Engels. Gewoon mijlpalen die we kunnen vieren. Hè. Bijvoorbeeld aan de overkant van de Noordzee uh, Engeland. Uh, die uh, dit jaar tien jaar het uh, huwelijk van gelijk geslacht viert. Het is alweer tien jaar mogelijk daar. Klinkt natuurlijk heel kort, maar ja, het is... Even kijken... 23 jaar mogelijk in Nederland. Dus, ja. Nou ja, hè, dat waren al die landen die daaruit volgden. Dus uh, ook daar is wel een feest uh, te vieren. Uh, komend jaar, uh, uh, in september... is het tien jaar geleden dat de eerste... Bisexual Awareness Week uh, uh, plaatsvond. Dus uh, om aandacht te vragen voor biseksuele mensen... die natuurlijk altijd nog, ook binnen de LGBTQ community... Uh, niet altijd even gerepresenteerd of uh, aandacht uh, krijgen... Voor hun uh, verhaal. Uh, en dat bestaat nu ook alweer tien jaar. Um, je kan nog meer van dit soort mooie milestones lezen op de website Pink Pinknieuws. Die trouwens erg uit aan te raden is voor mensen die internationale LGBTQ nieuws willen volgen. Dus de pinknieuws.com. Tot slot nog als uh, aanrader daarvoor. Ja, Om dat te lezen. Ja, en dan uh, uh, nou, dus zijn we eigenlijk door de actualiteit heen. Uh, volgende maand uh, meer. Uh, we gaan nu luisteren naar een uh, nummer van uh, Tatoo. Uh, of t t u om het zo maar te zeggen. Dat zijn die twee uh, um, ja, uh, meisjes uh, die in Rusland uh, zouden deelnemen voor het Eurovisie Songfestival. Olde Finksy Set, een bekend uh, nummer. Uh, maar ja, door Rusland teruggetrokken omdat zij waarschijnlijk misschien wel meer dan vriendinnetjes yeah. zouden zijn. nou. Hier komen ze. All the things you said. Het uh, verzoeknummer van uh, Maureen Ball. Uh, Ball moet ik eigenlijk zeggen. Want het, <laughs> het is gewoon heel hartstikke Nederlands. Uh, Maureen Ball. Uh, voorzitter van uh, ZFM. Die uh, ook bij uh, de top 54 aanwezig was. En zei van oh ik weet ook nog een nummer. En uh, speciaal voor jou Maureen. Hebben we dit nummer in deze uitzending gedraaid. Ja. En nu uh, gaan we naar het uh, laatste interview alweer van dit uh... Uh, dit uh, eerste uh, uitzending van 2024 en aan de telefoon als het goed is hebben wij tien aukus ja dat klopt hey tien leuk dat Hi. je bij ons in de uitzending wilt zijn uh, ja. wij gaan uh, meteen beginnen wat uh, uh, wie ben jij sorry en hoe ben jij verbonden aan de lhbti community nou allereerst wil ik alle luisteraars natuurlijk een heel goed uh nieuwjaar wensen en uh, dat als het vorig jaar niet zo goed ging, dat het dit jaar beter gaat. En uh, ik zit aan de LHBTIQ community verbonden, omdat ik gewoon een lesbische vrouw ben, altijd met een vrouw heb gewoond, kinderen met een vrouw heb, geha uh, heb, heb gehad, zou ik er nagaan. <lacht> dus vandaar dat ik aan die community vastzit. dus... Ja, nou, zit dat ook. duidelijk, dat ja, je zit eraan vast, ja, dat is geen ja, keus. Dat zeg ik. Ja, daar kom ik moeilijk wat van, het gaat niet nee. over. Nee, precies, ja. Ja, je komt er niet vanaf. Maar uh, nee. we hebben jou al eerder gesproken in eerdere uitzendingen. Uh, maar voor de luisteraar die die uitzending niet hebben gehoord. Uh, uh, hoe ben jij verbonden, of jij bent verbonden aan Audi Roos. En wil je ons in het kort vertellen wat Outty Roos precies is? Uh, natuurlijk. Uh, nou ik, ik nou ja goed ik, ik ben dus uh, zelf uh, lid van de roze club, uh -huh. maar ik heb ook autisme en ik heb ook uh, veel gewerkt in die richting dus en ik ben een autisme coach en dan uh, ja ik was al vrijwilliger bij het COC en dan word ik benaderd om uh, of ik uh, mee wil helpen organiseren dat er avonden komen voor mensen die ja, uh, roze zijn en autisme of ADHD of dat soort uh, uh, problemen kennen. En daar, uh, daar heb ik het ja op gezegd. Dus ik organiseer met een uh, paar mensen uh, de auti Roze Avonden. Uh -huh. Dus een combinatie van. Oudie is dan van autisme. En dan heb je natuurlijk veel meer van. Uh, Neurodiversiteit, dat uh het -huh. tegenwoordig heet, uh, in samenhang met de Roze Zijn. En dan wordt, uh, worden daar per maand uh, avonden georganiseerd, die, waarbij uh, echt is ingesteld op mensen die autisme hebben of ADHD, uh, die niet zo makkelijk naar gewone avonden stappen. En, en wat is dan precies het verschil tussen een gewone avond, zoals je dat dan noemt, uh, dus een, laten we zeggen, de Zandvoort uh, regenboogborrel, om maar wat te zeggen, en jullie avond? Ja. Nou, kijk, dan wil ik even kort wat noemen waar mensen met autisme zo last van hebben. Ze hebben best wel moeite en het kost enorm veel energie om in het sociale perkeer te zitten. Hè? Dus in groepen of in gesprekken of er uh, in, in drukke uh, omstandigheden te zitten. Hè? Bijvoorbeeld uh, waar keiharde muziek is. Of uh, nou ja, waar... waar ja, nee, goed. Dat is duidelijk. Uh, ze hebben best wel ook moeite met uh, een balans te vinden. Dus tussen van hoeveel wil ik alleen zijn en hoeveel kan ik besteden aan uh, dat ik zo graag wel wat contacten heb. Dat is ook best wel moeilijk, want mensen met autisme en ADHD hebben toch wel meer tijd nodig om uh, bijvoorbeeld uh, hun rust te hervinden of te herstellen als ze te veel afspraken hadden. En het zijn uh, allemaal gevoelige types. Hm. Ze, uh, ja, ze kunnen overgevoelig zijn voor alles wat via zintuigen binnenkomt, zoals licht of geluid. Maar ook uh, van binnenuit, zoals het overgevoelig zijn of heftige emoties hebben, daar kan je ook uh, ja, last van hebben. En uh, ja, dat, dat noemen we dan overprikkeld raken. Ja. Dus op zo'n avond heb je, uh, wordt er allemaal rekening mee gehouden. Dus dat er zachte licht is, niet zoveel herrie van muziek. Uh, dat er rekening wordt gehouden met uh, hoe mensen zijn. Uh, bijvoorbeeld er liep er één de afgelopen keer heel. Ja, eigenlijk rond door, door, door de ruimte heen. En die was bang om met mensen te gaan praten. Omdat hij dacht van, nou ik ben hier voor het eerst vinden me vast niet aardig. En dat, ja, dat die angsten die uh, horen niet per se bij autisme. Maar die kunnen wel ontstaan als, als je problemen krijgt met je autisme. En het ook bijvoorbeeld als de diagnose wat later komt. Dat je dan je angsten hebt opgedaan of een depressie of zo... Uh, nou, daar, dus, dan loopt er iemand door de ruimte heen. Dat vinden we helemaal niet raar. Dat, dan loopt hij maar. Ja, ja precies. Zo, zo iemand wordt dan ook gewoon lekker met rust gelaten. Uh, en ja. kan gewoon op zijn eigen tempo uh, uh, contact zoeken of niet. Ja, of ja. een beetje. Wennen. Hij was toen... Zijn vader had hem meegenomen. Van, nou, die kunt die, uh, die zoon van hem. Want he, wat hoorde was het een hele aardige jongeman. Ja. Uh, die je kunt toch ook wel wat, dat die wat naar buiten komt. Hè? Want als je dit soort dingen hoort van iemand met autisme of ADHD of zo... dan, ja, dan dreig je toch uh, uh, ja, te veel alleen te zijn of zelfs in een isolement te komen. Ja, ja dus, snap ik. Ja, <laughs> ja en, en, en aangezien er wat meer... Uh, mensen met autisme, en ook uh, lesbisch, homo of trans of whatever zijn... is de combinatie met het COC snel gemaakt. Ja. En dan trekt het COC en de gemeente Haarlem gewoon uh, help en energie in deze avonden. Ja, en, en zijn er nog speciale activiteiten gepland voor 2024... Nou, uh, wij zijn vorig jaar voor het eerst begonnen. We hebben het nu zes keer gehad. Het, het gaat goed. Het loopt ook beter. De mensen, het, het aantal deelnemers nemen toe... Maar, weten jullie te vinden. De, ja. De, ja, ja, ook. Maar ook dat mensen toch terugkomen na een keer proeven Want het is best wel moeilijk om naar iets uh, nieuws te gaan. Hm. Dat is ook dan ook iets wat erbij hoort. Ja. Maar uh, ze proberen, wij proberen te, dus ook bij de mensen uit te vragen... Oh, wat zouden wij nog meer voor jullie kunnen betekenen... Uh, om te doen in deze avond... Ja. En uh, daar, daar hebben ze nog niet echt duidelijk een antwoord op gegeven. Dus uh, ja, we zijn Wacht gewoon af. in de bloei, zou ik maar zeggen. Ja, nou, heel ja. mooi. Ik vind het een geweldig initiatief. En omwille van de tijd moeten we afronden. Uh, dus als allerlaatste uh, wil je vragen... wanneer is de volgende uh, bijeenkomst voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn? Wij uh, doen het op de derde woensdag van de maand, vanaf okay. 7 uur... Ja. Uh, en als ze Oud-Tirolse Haarlem opzoeken of ja. het COC... dan kan je het adres en, alles op, uh, adres en alles vinden. En 17 januari is de volgende. Fantastisch. Heel ja. erg bedankt, Tien, En uh, tot ziens. Ja, ja. En we gaan natuurlijk luisteren spreken. naar je verzoeknummer, hè? En, ja, natuurlijk. We gaan luisteren naar het verzoeknummer... die jij ingestuurd hebt. Big Yellow ja. Taxi. En we draaien hem van Jori Mitchell. Oké. Dank je wel. Hoi, hoi.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 But you don't know what you've got till it's gone. The pay paradise put up a parking lot. Ooh, bah, bah, bah, bah. I just don't. It always seem to go. that you don't know what you've got till it's gone. The pay paradise put up a parking lot. The pay paradise put up a parking lot. Ooh, Prachtig nummer. Ja, hè? Ja, lekker toch. Taxi. Ja, precies. Ja. Uh, al bekend. Maar ja, uh, toch wel eventjes nastemmen van uh, wat je net zei, van over nadenken over van ja, we weten vaak niet wat we verloren hebben of zo. Ja, ja, ja, ja, de, de, ja. de reden die uh, Tien Aukers nog gaf voor het nummer uh, is inderdaad, we weten soms te laat wat we verloren hebben. En het is een mooie reden, want daar gaat het nummer eigenlijk ook letterlijk over. Ja. En uh, ja, dus toch wel een, nog een mooie, ook inhoudelijke afsluiting. Ja, nou, zeker. Bij ja. deze. Als, uh, uh, met focus op 2024. Ja. Uh, hou we de gaten wat we niet gaan verliezen. Ja, of zo. Wat we uh, niet willen verliezen. Wat we niet willen verliezen, ja. precies. Of zoals ja, Miga Wedheim uh, in zijn oudejaarsconferentie zei. Wel de slechts bekeken, maar ja. Over inhoud uh, was best wel interessant. Tot slot nog. Je weet wat je kwijtraakt, maar niet wat je vindt. Dus dat is ook, ik ook een, een hele mooie. En ik had ook een hele mooie gehoord. En dat is: uh, de wensen voor 2024 mogen het beste van afgelopen jaar het slechtste zijn voor het nieuwe jaar. Kijk, ook dat is een hele mooie. Oh, nee, dat betekent ja. dat het alleen maar beter gaat. Ja, nou daar gaan we ons <laughs> op focussen. En dat doen we zeker uh, in de volgende uitzending in uh, februari. 4 ja. uh, februari uit mijn hoofd. Ja, dat zou kunnen. Ja, 5 ja. februari. 5 ja. februari, februari, want dat is dan weer de eerste maanden van de maand. En dan gaan we voor de rest van het jaar inderdaad traditiegetrouw ja. weer mee door. Ja. Met natuurlijk uh, Pride to the Beach. Uh, ook. Dan ook weer op de eerste maandag. Dat is dit ja. keer. Nou ja, goed, uh, dat doet er nog aan. Uh, een... 29. 29 juli. 29 juli. Ja, dus we, zitten aan het einde, dus we zitten inderdaad aan het einde van juli. En niet aan het begin van, uh, van augustus. Ach, precies, precies. Ja. Hebben we nog tijd voor de agenda? Ja, even snel ja, toch? toch? Ja, toch snel, nog even snel, snel. snel? Ja, nou ja, ik, uh, ik zie hier staan dat Roy Dongen, persoon van het jaarverkiezing... Uh, nee, ja, dat, de, dat, de, is, hij is kandidaat. Hij is, is genomineerd. Ja, precies. En er moet er, nog op gestemd en worden. het staat daarom op de agenda. Ja, ja, precies, ja, precies. Hij is genomineerd. <laughs> er, kan, er kan nog steeds gestemd worden via het haarland, haarland, haarland stad, had, Of is de ja. stemming ja. inmiddels... Tot uh, 14 januari. Ja, er zijn er natuurlijk ook andere kandidaten waar je op kunt stemmen. Maar uiteraard gaat zeg maar onze, uh, onze Roy, onze, onze Roy ja. uh, presenteren we hier natuurlijk toch als persoon ja. van het uh, van dit jaar voor uh, Kennemerland. Ja, tevinden. vind ik wel. Ja. Als, als LHBTI-community allemaal stemmen op Roy. Ja, mooi, mooie interview ook met hem uh, in de kerk ja. in de, kerst, in de Zeker, ja, zeker. Nou dan ja, dan voor dan de rest ja. uh, uh, willen we je even wijzen op uh, uh, de agenda van de COC Kennenberland. Uh, waarbij ook altijd iedere eerste maandag van de maand, alleen dit keer dan eventjes ja. naar verwijderen. <laughs> stonden we op 1 januari. Maar vanaf februari is dat weer helemaal, uh, hoe hoort het, uh, uh, weer traditiegetrouw. Ja, en niet te vergeten natuurlijk uh, uh, de Regenboogborrel in Zandvoort. Oh ja, laatste donderdag. de laatste donderdag van de maand. Ja. Dus komende is weer 25, volgens mij 25 januari. Ja. Als ik het goed heb. Dat zou kunnen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Ja. Nu schiet men me ook ineens te binnen. 25 januari. Ronald en Anja bedankt. Ja, en uh, uh, ik zie overigens dat hij niet in de COC-kalender uh, staat. Oh, dan we, dus moeten dat we daar iets doen. aan doen. Ja, dan gaan we dan ja. even... Uh, dankjewel inderdaad, uh, Jelmer ook weer voor jouw column. En Isabel voor de techniek. Uh, wij zeggen dag in uh, januari en uh, tot uh, februari. En we gaan eruit met een heerlijk nummer van... Born To be. To be alive. To be alive. Oh. Patrick En ja, no uh, jij ook bedankt, Ronald. <laughs> <Dankjewel. laughs>